Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Hessen is bij een ongeluk met een Zeppelin... de piloot om het leven gekomen. De drie passagiers kwamen met de schrik vrij. De Zeppelin was bezig met een promotievlucht voor een feest. Tijdens de landing op een vliegveld bij Friedberg... brak er brand uit. Zo'n twee meter boven de grond zei de piloot tegen de passagiers... dat ze uit de Zeppelin moesten springen. De drie raakten niet gewond. De Zeppelin steeg vervolgens zo'n 40 meter en stortte een paar honderd meter verder in een weiland neer. De piloot was op slag dood. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De Turkse premier Erdogan wil met de oppositie een akkoord sluiten over een nieuwe grondwet. Dat zei hij afgelopen avond na de gewonnen parlementsverkiezingen, waarbij zijn AK-partij iets meer dan de helft van de stemmen kreeg.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 Nederland en Israël zijn belangrijke handelspartners... en in de Palestijnse gebieden draagt Nederland bij aan de economische opbouw. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Ook overdag bewolkt en regenachtig. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. the night Mademoiselle Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, pour être Adeline, Adeline, caline, caline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Demoiselle Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Tu as bien raison de ne pas travailler Tu dors sous les dons et tu peux rêver Tu te crées un monde, un univers à toi Et l'envers de la médaille te vaut bien l'endroit Monsieur le vagabond Bon Monsieur le vagabond Bon Monsieur le vagabond Quand tu bois du vin, on te l'a donné Tu manges le vin que tu as trouvé Le dimanche matin, tu es le baron Car tu casses la croûte avec du jambon Monsieur le vagabond, bon, monsieur le vagabond, bon, tu as les trous dans souliers, et ton chapeau est cabossé, tu ne payes pas de contribution, tu ne nourris pas les canons. Monsieur le vagabond, bon, monsieur le vagabond, bon, monsieur le vagabond, Tu as bien raison de ne pas t'en faire On t'en dit souvent mais on est trop fier Nous rendons ce pas d'appeler Dieu frère Car tous les gens bien, il des a tes Monsieur la vagabond, bon. monsieur la vagabond bon. Monsieur la vagabond Tu n'as pas de fortune mais la liberté Et tu prends la vie du plus beau côté Tu n'as pas d'amis et pas de patron C'est peut-être pour ça que ça tourne Monsieur le vagabond, bon. monsieur le vagabond bon. Ton monde à toi n'a pas À ton réveil chantent les oiseaux Et le soleil dort ton blason Dans les végouts c'est le bruissant, Monsieur le vagabond, bon. monsieur le vagabond bon. Monsieur le vagabond, tu n'as pas de fortune mais la liberté nou, dat was bobby aan groep, Ja, echt waar, dus alweer een jaartje niet meer onder ons. Op uh, www.filsourier.com van uh, Gus vond ik een uh, uitvoering van dit nummer door zijn kleindochter, Hene Femke. Maar ja, ik vond opa's versie beter. Nou, de, uh, dit gezegd hebben, gaan wij uh, over naar uh, het mysterie van Emelie. En uh, u weet het, uh, Jan Hemers heeft weer een mooi tekst geschreven... over iets of iemand en u moet raden wie of wat dat is. En uh, als u dat na het eerste fragment al weet... dan kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen... en na het tweede fragment nummer maar twee en na het derde nog maar eentje. Maar niet uit. Uh, hier komt het eerste fragment. Wat lezen we nou? Katja en net vijf gaan uit elkaar? Nou, we wisten niet eens dat ze ooit bij elkaar waren geweest... Maar vertellen ze ons nooit wat. Maar goed, we lezen verder. Het gaat om Katja Reumer Schuurman. Die kan het met net 5 niet eens worden over de toekomst staat er. Dus net 5 ziet een heel andere toekomst voor zich dan Katja. Nou, wij vermoeden al lezend en filosoferend dat Net 5 een katja loze toekomst in het verschiet ziet liggen. En wij gokken dat Katja een heel ander perspectief zag. Ja, katja. We waren haar een beetje vergeten eigenlijk. Dat betekent dat ze al een tijd ons pad niet meer gekruist had. En dat was nou juist haar core business. De hele tat, tijd, andermans paden kruisen. Zomaar. Vanwege dat ze dan nationale katja bleef. Dat is een vak hoor. Sommigen zijn ervoor in de wieg gelegd. Die zijn zo geboren. Als u denkt te weten 0800-1121... En dan uh, gaan we een plaatje draaien. Oh ja, hebben jullie ooit gehoord van Swamp? Dat zijn vier heren, twee uit Mokum en twee uit Groningen. Die gek zijn van Zydeco, Cajun en tex mex muziek. En ze hebben net weer in eigen beheer een nieuw album uit. En het heet Mes Amie. Kijk maar op hun site, www.swamp.nl. Nou, hier is het eerste nummer. Volgens mij begint het met vage Swamp Maar dan gaat het los. Luister maar. Dragonfly Krokodillen, hè? Die nog even wegkroop. In de bayou. In de swamps. Van de swamp. Zo heet het, denk je. Um, nou ja, dat is heel gezellig. Helemaal geen bellers. Was zeker veel te moeilijk. Nou, ik kan me geen... Oh nee, dat ga ik niet zeggen. Ik kan me helemaal niet schelen. Ik kwam EET, maar daar hebben we... hebben we meneer van Dreven al laten doen. Vorige uur. Goed. Uh, dan ga ik gewoon het volgende fragment voorlezen. Waarschijnlijk was het zo moeilijk. Dat vind ik onzin, hoor. Je kan toch ook gewoon bellen. Voor de gezellie. Of zo. Hier komt het tweede fragment. Hoe verloopt het bestaan van de Nou, Dat verloopt eigenlijk heel natuurlijk. Er zijn BN'ers voor de eeuwigheid. Hè, want uitzonderlijk begaafd in hun vakgebied. Die leven gewoon door nadat ze ons ontvallen lijken te zijn. En er zijn BN'ers met beperkte houdbaarheid. Hun kunstje is namelijk gebonden aan beperkingen. Op je tachtigste spring je niet meer door een brandende hoepel... Die BN'ers verdwijnen stilletjes tussen de coulissen van ons dagelijks leven... en blijven in ons geheugen eeuwig jong. En dan is er nog een buitencategorie. Dat zijn de BN'ers van wie je eigenlijk helemaal niet weet... op grond van welk talent ze eigenlijk zo beroemd zijn geworden. Je graaft in je geheugen en je stelt vast... Tja, het draait al jaren mee, maar waarom eigenlijk? Nou, deze categorie is er een om in de gaten te houden. 0800-1121, als u het denkt er werd. Oh. En, uh, en, oei, C6 Steve. Nou, dat vind ik echt een favoriet van mij. Jarenlang een echte hobo uh, geweest. Ik kwam uiteindelijk uh, met een prachtalbum met het, een gouden titel. I started out with nothing and still got most of it left. Nou, en zijn laatste album heet... You can't teach an old dog new tricks. En daarvan nu het nummer Burning Up. Dat is overigens een tip van die, uh, die oude laal. Got the love on somebody, and you ain't sure they got the love back on you. That's a hard thing, y'all. And it makes it so you can't sleep at night, and you lose your appetite, and nothing seems C6 Steve. Aan de telefoon. Uh, Wim, goedendag Wim. Goedemorgen, mevrouw Lier. Goedenacht, meneer Wim. Oh, ja, Stiefel, al is het is tien voor half vier, dus ochtend. Nee, dat is nog niet. Het is over een uurtje. Oh, ja? Over een piepen, ja toch? Vind je dat... Ja, oké, okay. vijf uur. Wordt het dan licht? Ja, dan uh, als het ja, licht wordt. Ja, zeker weten. Maar Doe nu is het, het nog open. heel even nacht, Wim. Ja. Akkoord. Goed. Wat Ik heb schaaltje. jij vandaag gedaan, trouwens? Oh, vandaag, ja, een beetje afgestrest. Gewoon heb een, een beetje gelezen en kranten gelezen en ja. afgestresst, en kranten gelezen of ben je, ook, ben je ook een boek aan het lezen? Nee, geen boeken. Nee, dat is te vermoeiend. Oh. Dat Heb ik al genoeg gelezen in mijn leven. Oh ja, echt waar? Ja. Gewoon van school en, en, en een verplichte vak en je oh, okay, lijst en zo. Dus, oh, nee, oh. dat weet ik al zo'n een beetje. Dat was altijd een oh. verplichte nummertje. Oh, jammer. En, en, ja, en voor mijn studie natuurlijk moest ik ook een hoop lezen en leren. En, uh, Wat heb je gestudeerd? Het is allemaal zo vermoeiend, joh. <laughs> ik vind het allemaal zo vermoeiend. Oké. Okay. Hey, maar en hey. waarom ben je nu nog wakker? Nou, ik heb gewerkt. Ja. Nou? En uh, ik ben eigenlijk net een uurtje thuis. En uh, ja, dus dan moet ik weer een beetje, ja... Uh, okay. Een beetje bijkomen gewoon. Goed, is goed. Nou. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het. Nou, Wim, ja. uh, zeg ik maar... Klinkt een beetje vaag of niet? Ja, klinkt lekker vaag, maar dat mag hoor, om ja. tien voor Sorry. half vier uh, ja. s'nachts. Nou, ik heb gewoon gewerkt met Schiphol als luchtverkeersleder. Ja? Dan zit een stressje op en dan moet je even afstressen, joh. Nou, dat lijkt mij een hele... Toch, zware baan. Stressen. Ontzettend ja. zware baan. Ik mag geen fouten maken. Nee, jeetje, nou. Ik, ik, ik, ik oh. heb... Uh, ik zit wel eens op de, op de sportschool en dan heb je dus zo, National Geographic. Zo'n programma waarin ze dan al die verkeersongelukken, die, die vliegtuigongelukken... dan helemaal gaan naspelen. Amerikaans programma. Nou, Aircrash. Air uh, air ja, ken je dat? Mm -hmm. Kijk je er wel eens naar? Worst ja, nightmare ik, ik, ik word er niet vrolijk van, maar het ja. allemaal gebeurd. Ja. en goed Maar dan moet ik dus wel vaak denken van, oh my... Ja. Wat, een, wat een zware baan is dat. Het blijft ook een risico altijd, ja. ja. Maar ik, ik neem aan dat je, je moet ook wel... Zoiets moet je, je moet het ook fantastisch vinden om het te doen, als kan je het niet doen, hè? Ja, het moet wel een roeping zijn, een beetje. Je moet er wel gedreven voor zijn. Ja, ja. toch? Dat denk ik wel. Ja, zeker weten, want anders, moet, nee, anders wordt niks. Nee, dat gaat niet. Dat is nee, dat echt, gaat uh, niet. Je moet je, je hele ziel en zaligheid daar toch uh, in stoppen. Ja, nee. je moet je, moet alles, je hele concentratie moet je erin gooien. Want anders, als je aan andere dingen gaat denken... Of... Ja, nee, dat gaat het gewoon het niet. Het gewoon mis. gaat fout. Kijk, het is een uurtje draaien en dan mag ik weer een kwartiertje gaan roken. Ja. Ja, het wordt, ja, wordt wel goed in de gaten gehouden. Maar je, als je dus draait, dan moet je het voor ja, 200% goed doen. Precies. Dat kan... Ja, ja, ik begrijp het helemaal. Dus eh, vandaag was je even gewoon aan het afstressen en toen wil je even werken. En nu eh, ben je nog even aan het afstressen voordat je... Nu lekker... ga ik even een sigaretje roken en, oh, ja, ja. en een borrel drinken. Oh, heerlijk. Nou goed, wie denk je dat het is, Wim? Ja, ik dacht dat het uh, Willem Duis was of zo. Ja, maar die oh, kon toch wel wat? Of niet? Sorry? Die kon toch wel wat? Ja, zeker weten. Ja, ja. Dat was niet mijn favoriete... Nee, mijne ja. ook niet. Helemaal niet. Ik, ik vond het wel een beetje nee. raar hoe die... Uh, opeens zo... Ik weet nog dat ik als kind... Ik vond dat vreselijk... Ja, exact. Ik had oh, echt ja, maar... heel vrezen, die man die maar bleef praten en die zinnen maar aan ja? elkaar bleef breien. Ik werd er helemaal gek exact. van. Oh. Een rasauer was het. Ontzettend! Ja, Jet, je een neemt de woorden uit de mond. Ja, of oh, een rasauer, ja. Ja, maar en eigenlijk. Het ik... is niet goed zeker, hè? Nee, het is helemaal niet goed. Helemaal fout. Nee. Helemaal fout. Dus nou, ja. uh, Wim, in. Neem lekker je borrel. En een ja. lekkere huis en uh, voor straks uh, wel trusten. Ja? Hey mensen, het ga je goed. Oké, okay, doe. Ik ben een kanje. Dag. Dag. Uh, dan hebben we Ed aan de lijn. Hallo, goeienacht Adeline. Hoe is het Ed? Goed. Ja, heb je een lekker weekend gehad? Ja, ik ben meestal thuis en gezellig. En dat uh, bevalt me prima. Ja, niks ondernomen? Nee, joh, ik ben een beetje gehandicapt en dan... En dan ik. moeilijk, ik weet Maar niet lager hoor. Ik, okay. vind, uh, ik ben bij, ik heb het best naar mijn zin. Oh, heel goed. En ik lees bij jullie al straks over boeken. Nou, ik lees heel veel boeken. Ja, ja juist weer wel. En dan lees ik veel... Uh, die, die luisterboeken ben ik gek op. Ja, te gek toch. Ja. Hangt ik ervan. Ja, ja, ja. Maar je moet wel bij zeggen. Dat de stem is ook wel belangrijk voor mij hoor. Ja, waanzin. Ja, natuurlijk is de stem be belangrijk. Want uh, sommige dingen ja, kan ik gewoon niet afluisteren omdat omdat de ja. stem te, te zeer tegenstaat. Maar ik bedoel, we gaan dus dadelijk vannacht heel veel van die uh, verhalen luisteren. Nou, dit zijn allemaal kanjers die nu genomineerd zijn voor die hier. Maar goed, daar hebben we talen over. En uh, uh, ik, ik, ik, ik zie wie jij denkt dat het is. Nou, dan kan ik je blij maken, maar je moet even nog je mond houden, want dan ga ik het laatste fragment voorlezen. Ja? Oh, wacht even. Nou, ben ik dat papiertje toch kwijt? Is, ik zit hier zo te rommelen, omdat ik net met, uh, met Wim uh, zo in gesprek was. Dat is niet te geloven. Nou, ik kan het gewoon niet meer vinden. Oh, wacht, ligt op de grond. Ik heb hem, ik heb hem. Oh, dank je. Thomas kan wel aanrennen. Heel alert. Hier komt het laatste fragment, dus blijf luisteren, Ed. Ja, hoor. Net zoals Katja is ze niet langer in dienst bij een tv-zender. Kan gebeuren. Maar sindsdien is ze niet van de tv of radio af te branden. Als ze haar linkerpink verstuikt... is ze bereid om de ingrijpende operatie die nodig is... om dit lichamelijk ongemak te verhelpen... live op drie netten te laten uitzenden... Op de radio zal ze elke vraag langer beantwoorden dan strikt noodzakelijk is. Daarbij legt ze een onthutsende openhartigheid aan de dag. Onthutsend, omdat ze die openhartigheid ongevraagd op ons afslingert. Moet een interviewer normaal een beetje doorvragen? Bij haar is op de remtrappen verstandiger. Voor je het weet, weet je alles. En dat is meer dan de mens aan kan. Of wil... Maar goed, het is haar manier van solliciteren. Waarna? Na nou, alweer een nieuwe episode van Bekend Wezen. Roem zonder reden. Gaat hem aan staan. Nou, Ed, zeg het maar. Patty bracht. Ja, nou, waanzinnig. Wat goed dat je dat bedacht hebt. Ja, ik kan heb maar één zogenaamde diva. Die noemen zich toch de diva's. Ja, nou ik bedoel, uh, Jan ik Emoes heeft... Even... het laatste programma gezien, er werd aangekomen, Patricia Pay en zij als diva, ik denk nou ja, ik heb maar één diva hoor, Maria Kalla, als we wijze spreken. <lacht> ja, nou ik, Jan Evers uh, die zegt van, uh, ik moest in, in je geheugen graven, waarvan kennen we haar? Ja, ik kaart kwam het ook achter, van Luffe hè? Ja, niet? natuurlijk, ik denk, nou dat weet ik nog wel hoor, dat was oh. dus uh, dat was eigenlijk bij de VPRO toch? Dat, uh, ja, en dat, ik ken dat, ze uh, ook nog van, van de huwelijk met Ron Brandsteder. Oh ja, met, daar is ze ook mee getrouwd geweest. En ook nog met zo'n hele rijke pief, toch? Uh... Oh ja, die, toen met Nazi of Nazi. Toen lag ze, toen lag ze in een soort zwempak uh, aan het de, aan, aan de zwembad. Uh, ons, de, weet dat spul, een uh, bestje in te verkopen. Dat was oh, oh. een plan. <laughs> kan je je me herinneren? Oh, Jeetje, nou, dat, uh, nou ik, inderdaad, heel vaag komt er nu iets bovendrijven. Ja. Maar, ik... maar goed. Nou, luister, Ed, je moet aan de lijn blijven. Dan noteert Thomas nog eens nou. keer je gegevens en dan krijg je twee kineepkatjes. Dank je wel. Hé, hey, bedankt voor het meedoen, hè. Tot de volgende keer, dank je wel. Hey, fijne nacht. Dankjewel. Dag. Dag. Uh, Melody Gardo. If the stars were mine, I'd give them all to you.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 If the birds were mine, I'd tell them in the sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I. So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. wait out, bay I'm da If the world was mine. Painted gold and green I'd make the oceans orange For a brilliant color scheme I would color all the mountains Make the sky forever blue So the world would be a painting And I'd live inside with you If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Eindig te bizar, hè? The Stars Were Mine van Melody Gardeau. Van uh, haar album Me and Only Thrill. Goed. het um, is weer tijd voor Rex van Burning al. Ja, toch? De man met een andere kijk op de popgeschiedenis dan de meeste. En Jan Emaus praat weer met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Rex, met jou nemen we de poppy poppi-story uh, door en in het bijzonder jouw aandeel daarin. Uh, het lijkt mij leuk om uh, vanochtend eens een andere invalshoek te kiezen. Namelijk door aan jou te vragen, wie heeft jou nou eigenlijk geïnspireerd? Nou, ik vind het heel erg leuk, maar toch ook jammer dat we het niet over mij kunnen hebben. Maar enfin, ik vind het ook wel weer leuk om andere artiesten een beetje in het zonnetje te zetten. En inderdaad gaan we het vandaag hebben, en ik ben er heel blij mee, over een koppel, een zangkoppel, wat mij enorm heeft beïnvloed. Um, en ik heb ontzettend veel, ik heb naar verschrikkelijk veel muziek geluisterd, maar, maar ik wil toch één duo naar voren schuiven eigenlijk. Zal ik ze noemen? Nee. Dat moet nog even een verrassing blijven. Maar wat deden ze en wat zorgde ervoor dat jij totaal in hun ban raakte? Het was in ieder geval een zeer, zeer sympathiek duo. En ze hadden twee stemmen. Nou, ongelooflijk bloedmooi. En bovendien zag zij er zeer lekker uit. Ik vond hem niet zo, maar zij mocht er zijn. Durf jij de stelling te verdedigen dat zij aan de wieg hebben gestaan van de punkbeweging? Zeker. Ik ben blij dat je het zegt. Ik wou zeggen de rock. Rock en roll, maar ook de punk. Avant la lettre natuurlijk. Want je, je moet heel goed luisteren. Wil je hier dus echt punk. Maar ik haal de punk uit. Ik weet niet wat het is. Maar dit is het begin van een enorme revolte. Dat, dat hoor je aan alles. Ik, nou, ik ben nog niet klaar. Het intro van haar. Die stem, die stemvoering, dat is, dat is ongelooflijk. Rex van Beuningen vraagt uw aandacht voor Nina en Frederik. There's the world of sun and sand. Full of sky and far from land. Where evening breezes caress the shore like a gentle comforting hand. Fragrant blossoms, honeybees, careless laughter upon the breeze, and lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean. Echoes of a million seashells, forever it's in motion. Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. Sound of a seagull's distant cry His wings, wings like parentheses drawn in the sky And two white birds clinging like foam To the crest of a wave rolling by The silence of noon The clamor of night The heat of a day when the fish won't bite These are the things that remind me of The day you sailed out of sight Listen to the ocean Echoes of a million seashells Forever it's in motion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 Ik hoop deze man nooit tegen te komen in een donker steegje. Goed, um, overmorgen is het zover. Dan begint weer de lange week van het luisterboek. Ja, lang. Want het duurt eigenlijk gewoon twaalf dagen. Dit jaar van woensdag 15 juni tot en met uh, zondag 26 juni. En woensdag wordt dan ook de Esther Award... voor het beste luisterboek van het afgelopen jaar uitgereikt. Ik weet niet precies hoe ze rekenen. Maar volgens mij mocht uh, Yevgeny Onigin van Pushkin. vertaald een vorige dagen door Hans Boland. niet meedoen. Kwam uh, pas, ja, pas onlangs verschenen. Als was het, geen mak was, nou ja, was het juist heel makkelijk geweest. Want ik vond dat zo prachtig. Nou, die moeten ze dus, uh, volgend jaar maar winnen. Alhoewel, je weet niet wat er verder nog uitkomt. Uh, de vijf uh, genomineerden van dit jaar die zijn ook allemaal uitstekend. Er zijn twee romans: een kinder- en een jeugdboek en een biografie. Kijk maar op onze site www.adelinevandier.nl. Als je uh, nog eens wil weten welke dat allemaal precies zijn. Nou, van die romans heb ik al fragmenten, fragmenten laten horen. En vannacht is de rest aan de beurt. En ik wou beginnen met een jeugdboek. Het is van de succesvolle Duitse schrijfster Cornelia Funke. Uh, ik vond bijvoorbeeld De Dievenbende van Scipio uit 2000. Dat vond ik een uitstekend boek. En Een hart van inkt vond ik ook mooi uit 2003. En nou ja, in 2010 is ze met een nieuwe serie begonnen. Genoemd naar de hoofdrolspeler Jacob Reckless. Reckless. En het eerste deel heet uh, Achter de Spiegel. Nou, ik moet bekennen, Ik heb het met enorm veel plezier beluisterd. Het boek, uh, de papieren, uh, boek, is uitgegeven door Querido... Maar dat staat uh, eigenlijk nog steeds onaangeroerd in de kast. Uh, ik heb het wel mijn dochter in de handen geduwd. Maar ja, die wil nu per se boeken voor volwassenen lezen. Nou, dat heb je als je 14 bent, hè. Dus uh, toen heb ik haar ook maar aan het luisteren gezet. En oh, mam. Maar dit is die stem van Harry Potter. En, en van al die boeken en van het al, Ja, die wil ik wel horen. En dan bedoelt ze dus Jan Meng. Nou, wat mij betreft toch echt de meester in het voorlezen van jeugdboeken. Hij is echt top. Maar ja, dat zeg ik al jaren. In ieder geval een potentiële winnaar. Hij zou toch eens een keertje moeten winnen. Nou, luister eerst maar eens even naar de eerste hoofdstukken van Reckless. Er was eens. De nacht ademde in en uit als een zwart dier. Het tikken van een klok. Het kraken van de houten vloer toen hij zijn kamer uitglipte. Alles verdronk in de stilte. Maar Jacob hield van de nacht. Hij voelde de duisternis als een belofte op zijn huid als een jas die geweven was van vrijheid en gevaar. En buiten verbleekten de sterren bij de felle lichten van de stad. En het verdriet van zijn moeder hing muf in de grote flat. Ze werd niet wakker toen hij haar kamer insloop en het laadje van het nachtkastje openmaakte. De sleutel lag naast de pillen die haar hielpen slapen. Met het koele metaal in zijn hand liep hij de donkere gang weer op. In de kamer van zijn broer brandde zoals gewoonlijk nog licht. Wil was bang in het donker. En Jacob controleerde of hij wel echt sliep... voor hij de deur van de studeerkamer van zijn vader opendeed. Hun moeder was er sinds zijn vaders verdwijning niet meer geweest... maar Jacob ging er niet voor het eerst stiekem naar binnen. Hij zocht er naar antwoorden die zij hem niet geven wilden. De kamer lag erbij of John Reckless een uur geleden... nog aan zijn bureau had gezeten... In werkelijkheid was het een ruim een jaar terug. Over de bureaustoel hing het gebreide vest dat hij vaak had gedragen... en een gebruikt theezakje lag uitgedroogd op een bord... naast zijn agenda van vorig jaar. Kom terug! Jacob schreef het met zijn vinger op de beslagen ramen... of het stoffige bureau en de ruitjes van de vitrine... met de oude pistolen die zijn vader verzamelde. Maar de kamer bleef leeg en stil... Hij was twaalf. En hij had geen vader. Jacob gaf een schop tegen de lade die hij al zo vaak te vergeefs doorzocht had. Smeet in sprakeloze woede boeken en tijdschriften van de planken. Trok de modelvliegtuigen die boven het bureau hingen naar beneden. En schaamde zich voor de trots die hij gevoeld had... toen hij een van die vliegtuigjes met een penseeltje rood had mogen lakken. Kom terug! Nou, hij wilde het wel uitschreven door de straten... die zeven verdiepingen lager paden van licht tussen de huizenblokken baanden... en naar de duizend ramen die gele vierkantjes vormden in de nacht. Het velletje viel uit een boek over vliegtuigmotoren. Jacob raapte het alleen maar op omdat hij het handschrift van zijn vader dacht te herkennen. En hij zag meteen dat hij zich vergiste. Symbolen en vergelijkingen, een schets van een pauw, een zon, twee manen. Ja, het sloeg allemaal nergens op. Behalve, die ene zin die op de achterkant stond. De spiegel gaat alleen open voor wie zichzelf niet kan zien. Jacob draaide zich om en zag zijn spiegelbeeld terugkijken. De spiegel. Hij kon zich de dag dat zijn vader hem opgehangen had nog precies herinneren. Als een glanzend oog hing hij tussen de boekenkasten... Een glazen afgrond die een vertekend beeld gaf... van alles wat John Reckless achtergelaten had. Zijn bureau, de oude pistolen, zijn boeken en zijn oudste zoon. Het glas was zo bobbelig dat je jezelf er amper in kon herkennen... en donkerder dan dat van de meeste spiegels. Maar de rozenranken rond de zilveren lijst leken net echt... alsof ze elk moment konden verwelken. Jacob deed zijn ogen dicht... Hij ging met zijn rug naar de spiegel staan. Hij voelde achter de lijst of er ergens een slot of een grendel zat. En keek elke keer weer alleen zijn eigen spiegelbeeld in de ogen. Het duurde een hele tijd voor Jacob het begreep. De spiegel gaat alleen open voor wie zichzelf niet kan zien. Zijn hand was nauwelijks groot genoeg om zijn vertekende gezicht helemaal af te dekken, maar het glas vlijde zich tegen zijn vingers alsof het op hem had gewacht. Opeens was de kamer die hij in de spiegel zag niet meer de studeerkamer van zijn vader. Jacob draaide zich om. Door twee smalle ramen viel maanlicht op de grijze muren en hij stond met zijn blote voeten op een houten vloer die bezaaid was met eikeldopjes en afgeknaagde vogelbotjes. De kamer was niet veel groter dan die van zijn vader... maar hoog boven zijn hoofd zag Jacob spinnenwebben... als sluiers aan de dakbalken hangen. Waar was hij? Het maandlicht tekende vlekken op zijn huid... terwijl hij naar een van de ramen toeliep. Aan het ruwe kozijn plakten bloederige vogelveren... en in de diepte zag hij versroeide muren en zwarte heuvels... waar tussen een paar verdwaalde lichtjes fonkelden. Hij stond in een toren... Verdwenen was de zee van huizen en verlichte straten. Alles wat hij kende was weg. En tussen de sterren stonden twee manen. De kleinste van de twee, rood als een verroeste munt. Jacob keek om naar de spiegel en zag angst in zijn eigen ogen. Maar angst was een gevoel waar hij wel van hield. Het lokte hem naar duistere oorden door verboden deuren, ver bij hemzelf vandaan. Het doofde zelfs het verlangen naar zijn vader. Er zat geen deur in die grijze muren, alleen een luik in de vloer. En door het gat zag Jacob de resten van een verbrande trap... die in het donker verdween en even dacht hij daar beneden... een piepklein mannetje langs de muur omhoog te zien klauteren. En op dat moment hoorde hij achter zich iets scharrelen. Hij draaide zich geschrokken om. Spinderach dwarrelde omlaag... Iets sprong hem grommend op de nek. Het klonk als een dier, maar het vervormde gezicht met de ontblote tandjes... was grauw en gerimpeld als bij een oud mannetje. Het mannetje was veel en veel kleiner dan Jacob en zo mager als een springhaan. Zijn kleren leken gemaakt van spinnenweb, zijn grijze haar hing tot op zijn heupen... en toen Jacob hem bij zijn schrale nekje greep... zonken de gele tandjes diep weg in zijn hand. Met een schreeuw duwde hij de aanvaller van zijn schouder. Het mannetje likte het bloed van zijn lippen en kwam opnieuw op hem af... Jacob schopte naar hem en rende struikelend naar de spiegel. De die krabbelde overeind, maar voor hij bij hem kon komen... legde Jacob zijn ongeschonden hand al op zijn angstige gezicht. Het sprietige figuurtje verdween tegelijk met de grijze muren... en in de spiegel zag hij weer het bureau van zijn vader. Jacob? De stem van zijn broertje kwam nauwelijks boven het bonken van zijn hart uit... Snakkend naar adem deed Jacob een stap bij de spiegel vandaan. Jacob, ben jij daar? Hij trok zijn mouw over de beet en zijn hand en deed de deur open. Wils ogen waren groot van angst. Hij had weer eng gedroomd. Broertje, Will liep als een jong hondje achter hem aan... en Jacob beschermde hem op het schoolplein en in het park... en soms vergaf hij hem zelfs dat hun moeder het meest van hem hield. Mama zegt dat we daar niet mogen komen. Sinds wanneer doe ik wat mama zegt? Als je het verder vertelt, dan, dan neem ik je nooit meer mee naar het park. Jacob voelde het glas van de spiegel in zijn nek, bijna als ijs. Wil probeerde de kamer in te kijken, maar boog zijn hoofd... toen Jacob de deur achter zich dicht trok. Wil, zo behoedzaam als hij onstuimig, zo zachtaardig als hij opvliegend... zo rustig als hij ongedurig was... Toen hij Jacobs hand wilde pakken, zag Willet het bloed aan diens vingers. Hij keek hem vragend aan. Maar Jacob trok hem zonder iets te zeggen mee naar zijn kamer. Wat de spiegel hem had laten zien, was van hem. Alleen van hem. Hoofdstuk 2 Twaalf jaar later de zon stond al laag boven de muren van de ruïne. Maar Wil sliep nog steeds, uitgeput van de pijn die hem nu al dagen kwelde. Een fout, Jacob. Na al die jaren van voorzichtigheid. Al die jaren waarin hij een hele wereld de zijne had genoemd. Voorbij. Al die jaren waarin die vreemde wereld een thuis was geworden. Op zijn vijftiende was hij al voor weken achter de spiegel verdwenen. Op zijn zestiende had hij de maanden niet eens meer geteld... en toch had hij zijn geheim weten te bewaren. Tot hij een keer te veel haast had gehad. Hou maar op, Jacob. Niks meer aan te doen. Hij richtte zich op en dekte Wil toe met zijn jas. De wonden in de nek van zijn broer waren goed genezen... maar op zijn linker onderarm was het steen al te zien... De lichtgroene aderen liepen door tot in zijn hand en glansden als gepolijst marmer op de zachte huid. Eén foutje maar. Jacob leunde tegen een van de roetzwarte zuilen en keek op naar de toren waarin de spiegel stond. Hij was er nooit doorheen gegaan zonder eerst te controleren of Wil en zijn moeder sliepen. Nooit! Maar sinds haar dood. Was er aan de andere kant nog een lege kamer bijgekomen, en hij had er zo naar verlangd om zijn hand weer op het donkere glas te leggen en weg te wezen, ver weg. Ongeduld, Jacob, noem het maar bij zijn naam, een van je opvallendste eigenschappen. Hij zag weer voor zich hoe Wils gezicht achter hem in de spiegel opdook, vertekend door het donkere glas. Waar ga je heen, Jacob? een nachtvlucht naar Boston, een reis naar Europa. In de loop van de jaren had hij ontelbare smoezen verzonnen. Hij was net zo'n vindingrijke leugenaar als zijn vader. Maar zijn hand had al op het koele glas gelegen... en natuurlijk had Wil zijn voorbeeld gevolgd. Broertje. Hij ruikt al net zoals zij. Vos maakte zich los uit de schaduw van de verwoeste muren. Haar vacht was vuurrood... Alsof de herfst zelf de kleuren gemengd had en aan haar achterpoot waren de littekens van de klem nog te zien. Het was nu vijf jaar geleden dat Jacob haar eruit bevrijd had en sindsdien week de moervos niet van zijn zijde. Zij waakte over hem als hij sliep, waarschuwde hem voor de gevaren die hij met zijn afgestompte mensenzintuigen zelf niet waarnam en gaf raad die hij maar beter kon opvolgen. Eén foutje. Jacob liep onder de poort door, waar in de verbogen scharnieren... nog de verkoolde resten van de kasteelduren hingen. En op de trap ervoor raapten een kaboutertje... eikeltjes van de gebarste treden op. En toen Jacob schaduw over hem heen viel, ging hij er haastig vandoor. Puntneusjes en rode ogen, broekjes en hemdjes... gemaakt van gestolen mensenkleren. Huh, de ruïne krioelde ervan. Stuur hem terug. Daar zijn we toch voor gekomen? Het ongeduld in Vos' stem kon Jacob moeilijk ontgaan. Maar hij schudde zijn hoofd. Het was uh, verkeerd om hierheen te komen. Maar aan de andere kant kan niemand iets voor hem doen. Jacob had Vos verteld van de wereld waar hij vandaan kwam... maar ze wilde er eigenlijk niets over horen. Wat ze wist was genoeg. En dat hij er veel te vaak in verdween... en dan terugkwam met herinneringen die hem als schaduwen achtervolgden. Nou, en? Wat denk je dat er hier met hem gaat gebeuren? Al zei Vos het niet hardop: Jacob wist precies wat ze dacht. In deze wereld sloegen mannen hun eigen zonen dood als ze een steen in hun huid ontdekten. Hij keek neer op de rode daken die aan de voet van de kasteelberg in de schemering opgingen. In Schwanstein sprongen de eerste lichtjes aan. Vanuit de verte was de stad net een plaatje op een ouderwets koekblik. Maar sinds een paar jaar liepen er spoorrails door de bergen erachter... en uit de fabriekschoorstenen walde grijze rook de avondlucht in. De wereld achter de spiegel wilde volwassen worden. Maar het stenen vlees dat in zijn broertje groeide... was niet gezaaid door mechanische weefgetouwen... of andere moderne verworvenheden, maar door de oude toverkracht die huisde in de bergen en de bossen. Een goudraaf streek neer op de gebarste tegels. Jacob joeg hem weg voordat hij wil een van zijn bozaardige toverspreuken in het oor kon krassen. En zijn broer kreunde in zijn slaap. Het menselijk lichaam gaf zich niet zonder slag of stoot gewonnen. En Jacob voelde de pijn als, als die van hemzelf. Alleen uit liefde voor zijn broer was hij telkens weer teruggegaan... naar de andere wereld, al waren zijn bezoekjes met de jaren... steeds schaarser geworden. Zijn moeder had gehuild en met de kinderbescherming gedreigd... zonder ooit te vermoeden waar hij heen ging. Maar Wil had zijn armen om Jacobs nek geslagen... en gevraagd wat hij voor hem meegebracht had. Gebouterschoentjes, een mutsje van een duimelijn, een knoop van elvenglas, een reepje geschupte huid van een watergeest... Wil had al Jacobs cadeautjes onder zijn bed verstopt... en hij dacht altijd dat de verhalen die zijn broer erbij vertelde... sprokjes waren die speciaal voor hem verzonnen waren. En nu wist hij dat het allemaal waar was. Jacob trok de jas over de verminkte arm van zijn broer. Aan de hemel waren de twee manen al te zien. Pas goed op hem, Vos... Hij kwam overeind. Ik ben gauw weer terug. Waar wou je heen? Jacob? Vos versperde hem de weg. Niemand kan meer iets voor hem doen. Jacob duwde haar opzij. Dat zullen we nog wel eens zien, zei hij. Dat wil niet de toren in. Vos kreeg hem na toen hij de trap afliep. De voetsporen op de bemoste treden waren allemaal van hem. Hierboven kwam verder geen mens... Er werd gezegd dat de ruïne vervloekt was. En Jacob kende inmiddels tientallen verhalen over de ondergang van het kasteel. Maar na al die jaren wist hij nog steeds niet wie de spiegel in de toren had gezet. Net zo min als hij er ooit achter gekomen was waar zijn vader gebleven was. Een duimelijn sprong in zijn kraag. Jacob kreeg hem nog net te pakken voor hij het medaillon van zijn hals kon grissen. Elke andere dag zou hij meteen achter die kleine dief aan zijn gegaan. Duimelijnen gingen er vandoor met alles wat waardevol was... en verstopte het in hun holle bomen. Maar hij had al te veel tijd verdaan. Eén foutje, Jacob. Hij zou het rechtzetten. Maar Vos woorden volgden hem de steile helling af. Niemand kan meer iets voor hem doen. Als dat waar was... had hij straks geen broertje meer. Niet in deze wereld, niet in de andere. Eén... Foutje. Hoofdstuk 3 Goyle Het veld waar Hensouw met zijn soldaten doorheen reed, rook nog naar bloed. De regen had de zwaar bevochten loopgraven gevuld met modderwater. En achter de muren die de beide partijen als dekking hadden opgericht... lag de grond bezaaid met achtergelaten geweren en kapotgeschoten helmen... Camien had de paarden en mensen lijken laten verbranden... voordat ze konden gaan rotten, maar de gevallen Goyle... lagen nog waar ze gesneuveld waren. Over een paar dagen al zouden ze niet meer te onderscheiden zijn... van de keien die uit de omwoelde aarde staken. En zoals gebruikelijk bij de Goyle waren de hoofden van de strijders... die in de voorste linies gevochten hadden... naar de koningsvesting gestuurd. Weer een veldslag. Hensou had er schoon genoeg van. Hopelijk was deze voor een hele tijd de laatste. De keizerin was eindelijk bereid om te onderhandelen. En zelfs Camien die wilde vrede. Hensou hield een hand voor zijn gezicht toen de wind de as van de heuvel blies... waar ze de lijken verbrand hadden. Zes jaar boven de grond. Zes jaar zonder veilige rots tussen hem en de zon. Zijn ogen deden pijn van al dat licht... en zijn huid werd bros van de kou die met de dag erger werd... Hij had een bruine jaspishuid. Uh, niet de beste kleur voor een goil. Hij was als eerste jaspisgoil in de hoogste rangen van het leger doorgedrongen. Maar voor Kamien hadden de goil ook nog nooit een koning gehad. En Hensau was heel tevreden met zijn huid. Jaspis bood een veel betere schutkleur dan onyx of maansteen. Kamien had niet ver van het slagveld kwartier gemaakt... in het jachtslot van een keizerlijke generaal... die net als de meeste van zijn officieren gesneuveld was. De wachters voor de verwoeste poort salueerden toen ze Hensou zagen aankomen. De bloedhond van de koning, noemden ze hem, zijn jaspis schaduw. Henshaw diende al onder Kamien sinds ze samen de andere aanvoerders verslagen hadden... Twee jaar hadden ze erover gedaan om hun vijanden uit de weg te ruimen... en daarna hadden de Goyle hun eerste koning gekregen. De straat die van de poort omhoog liep naar het slot... was omzoomd met wit marmeren beelden. En terwijl Hensow er tussendoor reed... amuseerde hij zich niet voor het eerst met de gedachte... dat mensen hun goden en helden in steen vereeuwigden... maar de Goyle, zijn soortgenoten, juist om hun huid verafschuwde... Zelfs de weekhuiden moesten het toegeven. Steen was het enige dat bleef. De ramen van het slot waren dichtgemetseld... zoals de Goyle bij alle gebouwen deden die ze innamen. Maar pas op de trap naar de kelders... werd Henshau eindelijk omringd door de weldadige duisternis... die alleen onder de grond te vinden was. Een paar schaarse gaslampen verlichten de gewelven... waar de voorraden en stoffige jachttrofeeën verdwenen waren... en waar nu de generale staf van de koning huisde. Kamien. Zijn naam betekende in hun taal niets anders dan steen. Zijn vader had het bevel gevoerd over een van de ondergrondse steden... maar vaders speelden bij de Goyle geen grote rol. Goyle werd opgevoed door hun moeder en waren op hun negende volwassen en op zichzelf aangewezen. De meesten gingen daarna op verkenningstocht in de ondergrondse wereld... op zoek naar onontdekte grotten, tot de hitte zelfs voor een stenenhuid ondraaglijk werd. Maar Camien was altijd alleen in de bovengrondse wereld geïnteresseerd geweest... Lange tijd had hij in een van de grotsteden gewoond... die de Goil boven de grond gebouwd hadden... omdat het in de steden beneden te vol werd. Hij had er twee aanvallen door mensenlegers overleefd. Daarna was hij begonnen hun wapens- en krijgstactieken te bestuderen. Hij was hun steden- en legerkampen binnengeslopen... en op zijn negentiende had hij hun eerste stad veroverd. Toen de lijfwachten Hensau binnenlieten, stond Kamien voor de kaart... waarop zijn veroveringen en de posities van zijn tegenstanders aangegeven werden. De beeldjes die de troepen symboliseerden... had hij na de eerste gewonnen veldslag laten maken. Cavaleristen, soldaten, kanoniers, scherpschutters. De Goyle waren van carneol, de keizerlijke van zilver. De loteringen droegen goud en de legers in het oosten koper... en de troepen van Albion, die marcheerden in ivoor. Camien keek op de beeldjes neer alsof hij een manier verzon... om al zijn vijanden in één klap te verslaan. Zoals altijd, als hij zijn uniform niet aanhad, droeg de koning zwart, waar zijn rode huid vurig bij afstak. Nooit eerder had een aanvoerder de kleur van carneol gehad. Bij de Goyle. Was Onyx de kleur van de vorsten? Kamiëns geliefde droeg zoals gewoonlijk groen, lagen smaragdkleurig fluweel, die haar omhulde als de blaadjes van een bloem. Naast haar verbleekte zelfs de mooiste goilvrouw als kiezel naast geslepen maansteen. Maar Hensau verbood zijn soldaten naar haar te kijken. Niet voor niets bestonden er verhalen over feeën, die mannen met één blik in distels of hulpeloos spartelende vissen veranderden. Haar schoonheid was spinnengif. Zij en haar zusters waren uit water geboren... en Hensau was net zo bang voor hen als voor de zeeën... die aan de rotsen van deze wereld likten. De vee liet haar blik vluchtig over hem heen glijden. De zwarte vee. Zelfs haar eigen zusters hadden haar verstoten. Het gerucht ging dat ze gedachten kon lezen, maar dat geloofde Hensau niet... Dan had ze hem allang vermoord met alles wat hij over haar dacht. Hij keerde haar de rug toe en maakte een buiging voor de koning. U hebt mij ontboden? Camion pakte een van de zilveren beeldjes en woog het in zijn hand. Je moet iemand voor mij opsporen. Een mens die het stenen vlees krijgt. Hensau wierp een vlugge blik op de vee. Waar moet ik zoeken? protesteerde hij. Daar zijn er intussen duizenden van. Mensengoil. Vroeger had hij zijn klauwen gebruikt om mee te doden, maar dankzij de toverkunsten van de vee zaaiden diezelfde klauwen nu het stenen vlees. Net als alle feeën kon zij geen kinderen baren, dus schonk ze Kami en Zonen door middel van de klauwen van zijn soldaten, die met elke hou Goil maakten van hun menselijke tegenstanders. Niemand streed hardvochtiger dan een mensengoyle tegen zijn vroegere soortgenoten, maar Henshaw had net zo'n hekel aan hen als aan de vee die hen tevoorschijn getoverd had. Om Camions mond speelde een glimlachje. Nee, de vee kon Henshaw's gedachten niet lezen, maar zijn koning wel. Tot zover. De eerste paar hoofdstukken van deel 1 uit de Reckless-serie. Getiteld Achter het Glas. Geschreven door Cornelia Funke. Voorgelezen door Jan Meng. Hè. Genomineerd voor de, de, de Esta Award. Beste luisterboek 2011. Nou, na het nieuws gaan we door met de laatste twee nominaties. Maar wat doet die Jan Meng dat goed, hè? Dat is toch, je komt toch helemaal in dat verhaal? Niet dan. Nou goed, dat mag ik maar even zeggen. Uh, het is uitgeven bij uh, Ruben Tot zo.